Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Hannover wordt rond deze tijd begonnen met een poging tot het onschadelijk maken van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor is de binnenstad ontruimd. Ruim 9000 mensen zijn de afgelopen dag en avond geëvacueerd. De Amerikaanse bom van 500 kilo werd gisterochtend gevonden. Als de bom niet onschadelijk kan worden gemaakt, wordt die ter plekke tot ontploffing gebracht. Rond de vindplaatsen in Hannover wordt een constructie gebouwd... die het station en een ziekenhuis tegen een eventuele drukgolf moeten beschermen. Vorig jaar moest in het centrum van München... een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing worden gebracht. In een aantal huizen brak toen brand uit en veel andere liepen glasschade op. D66 wil dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractieleider Pechtold zei in het tv-programma Knevelen van den Brink... dat onderdelen van dit akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt veel te veel vertragen.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 Roger Federer is door naar de tweede ronde van het US Open... en versloeg de Sloveen Zemlja in drie sets. Ook Tommy Haas is door, de Duitser won eveneens in drie sets... van de Fransman Paul-Henri Mathieu. Dat heeft ook de Tsjech Thomas Berdig... ten koste van de Italiaan Paolo Lorenzi. De Nederlander Timo de Bakker is in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in een drie-setter van de ongeplaatste Spanjaard Andugar. Het weer wisselend bewolkt en misschien wat nevel of een mistbank vannacht. Minima rond 9 graden...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 De duurste cupcake van de wereld heet de Decadence, door en hij kost 560 euro. Ja, doe met die informatie wat je wilt. In nog steeds wakker gaan we het er niet verder over hebben. Wel, heel veel muziek van uh, Steady News zou hier nog steeds in de studio zijn. En net vol het nieuws in klapte. En we praten met een ondernemer die de koepelgevangenis in Breda wil ombouwen tot een bejaardenhuis. En onze verslaggever Rens Schooseling gaat snel dichten. Dat zometeen. We gaan eerst naar een mislukte raketlancering in Japan. Want uh, uh, de gehele ruimtevaartindustrie en uh, de liefhebbers daarvan die, uh, stonden vanmorgen te kijken. Want in Japan ging namelijk een nieuw type raket lanceren. Maar 19 seconden voor liftoff werd de vlucht geannuleerd. Waarom vragen we aan dokter-ingenieur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Peter Buy? Meneer Buist, goedenacht. Uh, Goedendag. Ja, wat was er aan de hand vanochtend? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies uh, gebeurd is... en wat de reden geweest is dat, uh, dat de lancering automatisch gestopt is. Maar uh, het lijkt erop dat uh, het is een nieuwe geavanceerde raket... die geavanceerd zou gaan worden, die zelf intelligente beslissingen kan nemen... en dat die uh, zelf besloten heeft, 19 seconden voor de lancering... Uh, ...te wachten met de lancering, omdat er iets niet helemaal in orde was. Dus er heeft geen mens op een stopknop gedrukt of, of iets geannuleerd? Het is echt de raket zelf geweest die iets heeft gevonden wat niet helemaal goed moet zijn... ...en toen heeft gedacht, ik ga niet opstijgen? Inderdaad. Dus, uh, waarschijnlijk heeft het te maken met uh, iets, een uh, navigatiesysteem... ...dat heet een uh, inertial navigation uh, system in het Engels. In het Nederland heet dat een, een traagheidsnavigatiesysteem. En daar is uh, informatie van de stand van de raket binnengekomen... En waarschijnlijk is die informatie van de stand niet juist geweest of er is een andere informatie is fout gezet. En aan de hand daarvan heeft de raket zelf besloten om niet te lanceren. Ja, bij ruimtevaart denken we natuurlijk ook heel vaak aan bemande ruimtevaart. Maar dit ging om een raket die satellieten in een baan om de aarde moet brengen, hè, volgens mij. Inderdaad, dus dit is een, een, nieuwe, een nieuw soort raket wat Japan aan het ontwikkelen is. En uh, dit zou de eerste lancering zijn van deze nieuwe raket. En dit is inderdaad een, een onbemande raket die een wetenschappelijk uh, satelliet in de baan rond de aarde zou brengen. En het is een vaste brandstofraket. En dat is, een, uh, een uh, en dat is uh, redelijk uniek dat de meeste grote raketten die we gebruiken om satellieten te lanceren, die gebruiken vloeibare stuurstof. Ja. Uh, ik heb me een beetje ingelezen, ik weet er voor de rest helemaal niks van. Maar dit is de Epsilon raket en die moet gaan concurreren met de H2A. Um, wat is het verschil tussen deze twee uh, raketten? Nou, hij, hij moet niet uh, concurreren met, met, de, met de H2A. De, de H2A is bedoeld voor uh, grotere uh, satellieten. En dat zijn uh, de grote, uh, grote aardobservatiesatellieten, bijvoorbeeld. En uh, er is een op H2A-satelliet gebaseerde raket ontwikkeld, dat is de H2B. En die lanceert uh, modules of uh, uh, voorraden naar het internationaal ruimtevaartstation. En uh, deze raket is, is echt bedoeld voor wetenschappelijke satellieten. En uh, dus het is een andere, ander soort markt uh, dan de H2A-raket. Maar hij is een stuk goedkoper ook dan de H2A. Hij is een stuk goedkoper, maar hij kan ook, ook alleen maar uh, veel kleinere satellieten in een baan rond de, rond de aarde brengen. Dus een grote H2A-raket kan misschien wel 16 ton in een baan rond de aarde brengen. En deze raket maar uh, en, uh, en ongeveer 1,2 ton. Ja, is het trouwens vrij nieuw voor uh, Japan om, om raketten de lucht in te sturen? Je denkt natuurlijk gelijk aan Rusland en aan Amerika, en NASA, en, en ja, de, maar niet aan Japan. Nou, het is niet, niet, uh, zeker niet nieuw voor Japan. Japan is het, uh, het vierde land in de wereld dat een uh, satelliet in een baan rond de aarde gebracht heeft. Dus de Sovjet-Unie was de eerste, uh, het eerste land wat het deed, Amerika was het tweede land, uh, Frankrijk het derde land. In de 1970 was Japan het, het vierde land uh, wat een raket of een satelliet in de baan rond de aarde gebracht heeft. Ja. Ik moest gelijk ook denken aan de auto-industrie, waar je hele dure auto's hebt uit Europa en Amerika. En toen opeens Japan kwam, ja. die, die een soort Japannetjes op de markt ging brengen. Maar dat, dat is een, een oneerbiedwaardige uh, vergelijking, ja, dat, volgens mij. Dat, dat, dat is, nee, dat is niet een vergelijking waar ik mee kan vinden. Want Dit, dit is een uh, ja, zeer geavanceerde raket. En, uh, dus ook een uh, raket die... Uh, die een hele korte tijd gelanceerd kan worden. Dus een van de redenen waarom ruimte wat heel duur is, is, is omdat die lanceringen heel erg duur zijn. Deze raket uh, die kan een hele korte tijd gelanceerd worden. Er zijn uh, zeven dagen nodig om de raket, uh, als die aangekomen is, op de, op de lanceerbasis uh, klaar te maken voor de lancering. En er is een heel klein team betrokken bij de lancering zelf. Mm. Dus, dus daardoor kan deze raket uh, relatief goedkoop uh, lanceren. Ja. U bent zelf van 1998 tot 2006 uh, bent u betrokken geweest bij de Japanse ruimtevaart. Wat deed u daar precies? Ik ben in 1998 naar Japan gegaan. Eerst als student, als onderdeel van een, van een stage uh, van een Europees programma. En uh, dat, dat was een, uh, een taalprogramma uh, waarbij je vier maanden Japan studeerde en daarna acht maanden een stage ging lopen bij een uh, Japans bedrijf. En Ik heb mijn stage gedaan bij uh, Toshiba, dus is in Nederland uh, een bekend bedrijf voor uh, computers, maar die heeft ook een, uh, een grote ruimtevaartafdeling. Daar heb ik mijn stage gedaan en na die tijd ben ik daar uh, blijven hangen en heb tot 2006 daar gewerkt. Ook aan, aan, uh, aan dit soort raketten? Aan, aan, aan uh, navigatiesystemen, dus voor satellieten en ook voor raketten. Dus we hebben een, uh, een GPS-ontvanger ontwikkeld voor de H2A-raket. En uh, rond 2006 uh, was ik ook betrokken bij de Epsilon. Raket waar ook dezelfde. Dus het is een beetje een kindje van u die vandaag niet opgestegen is? Nah, een klein ik, beetje. Een klein beetje <laughs> vind ik het toch wel als een kindje van. De... Ja. Oh, ja, nee, ja, nee, u praat vol lof over deze raket, maar hij moet nog wel een keer gaan opstijgen. Heeft u er nog wel vertrouwen in? Uh, ik heb daar zeker wel vertrouwen in, want het is een uh, intelligente uh, raket die zelf bestoten heeft, dat, dat het niet vertrouwd was om nu, nu te lanceren. Ja, als hij dat en... blijft doen, dan hebben jullie toch een probleem? Ja, maar uh, in principe, als het uh, inderdaad een fout geweest is met, met invoer van data, zou dat daar een aantal dagen uh, de lancering opnieuw plaats kunnen vinden. En uh, nou, mocht er iets serieuzer aan de hand zijn, dan, dan zou het misschien wel een aantal weken duren, maar... Ik heb er alle vertrouwen in dat, uh, dat deze raket op den duur uh, een betrouwbare lanceerraket uh, zal gaan worden. Ja, dan heb ik er ook vertrouwen in. <laughs> <Okay>. <laughs> Dank u wel voor de uitleg. Dokter ingenieur van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium Peter Buijs. Dank u wel. Oké, okay, uh, graag gedaan. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als wij hier in de studio, nog geen oog dicht heeft gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 28 augustus 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale gasten bepalen wat we over een week nog willen weten... en wat we eigenlijk mogen vergeten. Vandaag is Steady News Sounds in de studio. En dus doen zij automatisch mee aan Weten of Vergeten. Jullie hebben alle kwalificatierondes overleefd. En uh, jullie zitten hier. <laughs> Ziggy zit erin in... Even kijken, uh, Luke. Ja, Ziggy en Loek, ja. de bassist en de gitarist. En uh, jij studeert taalwetenschappen, Luke? Dat klopt. En uh, Ziggy, die is grafisch vormgever, twee beleerde mensen. Ja, ik ben eigenlijk postbouder, maar... <laughs> Oké. <Okay. Van, ja. laughs> maar veel vrouwen rondgebracht, ja. dus dan ja. <laughs> doen jullie automatisch mee en weten vergeten. Ik leid een, uh, in wat, we, wat ik bijvoorbeeld belangrijk vond aan het nieuws van vandaag. En jullie moeten eigenlijk alleen de mening erover hebben. Laten we maar gewoon beginnen, want vandaag werd het nieuws gedomineerd door het nadere ingrijpen in Syrië. De indiscriminate slachter van civiliën, de killing van vrouwen en kinderen en innocent bijstanders door by chemical weapons, is een morale obsceniteit. Bij iedere standaard is het ongebruikelijk. En schoon de excuses en equivocaties die sommigen hebben verwerkt, is het ondeniabel. Ja, met deze harde woorden bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry het gewapende conflict in een keer in een stroomversnelling. Uh, ja, verschrikkelijk natuurlijk wat er daar gebeurt in Syrië. En na het ja. dus een ingrijpen... maar vinden jullie dat uh, verstandig dat er uiteindelijk iets gedaan wordt... daar om uh, bijvoorbeeld die chemische aanval die dan zou hebben plaatsgevonden te vergelden? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat ja. wat er ook gebeurt, dat het hoe dan ook gewoon een rotzooi blijft. Voorlopig. Want? Want ik bedoel, hoe, hoe lang loopt dat nou al? Twee, tweeënhalf jaar of zo? Ja, zoiets. En nu schijnt er chemische wapens gebruikt te zijn, maar... Ja. Ja, bewijs, dat, dat, dat kunnen ze niet vinden. Of dat wordt... Of dat wordt weggemoffeld. Ja, weggemoffeld ja, weg of zo. Dus het, het, is, het, is, het is continu, is het wel of niet, wel of niet. En dat, dat gaat zo maar door. En ik, ja, ik weet niet of er nou, als er een invasie komt van de, van de Amerikanen of zo... Ik weet niet of er dan gelijk meer schot in de zaak komt. Nee, nou, ze willen eerst alleen uh, zeg maar een soort vergeldingsactie doen hè, voor die chemische aanval. Ze zeggen, nou we gaan dan waarschijnlijk een paar vliegvelden of zo bombarderen... en plekken waar mogelijk chemische wapens liggen uitschakelen. En dat is dan voorlopig voldoende. Is dat Laat handig? En... Lopen, dat we niet een tweede Afghanistan-Irak krijgen. Maar, dat, je, uh... maar je denkt dat het wel gaat gebeuren. Ik uh, vrees van wel, ja. Okay. <laughs> nou goed, de vraag in weten of vergeten is: gaan we dit nog weten of vergeten? Ik denk dat ik de vraag bijna niet hoef te stellen. Dit zijn nou, nee, we dan, er nog wel even uh, mee bezig, denk okay, ik. Nee, is. dan beter. Ja, is. <laughs> dan beter het is. ja na de prijzenoorlog in de supermarkten is een nieuwe, nieuwe grote strijd losgebarst in Nederland. Namelijk de strijd tussen de talkshows. <hierig> Man, Humberto Tan. Ja. Goedenavond. Ja, Humberto Tan gaat de strijd aan met Kneveland en Van der Brink. En natuurlijk later Pauw en Witteman. Uh, slag 1 is voor Team Tan, want hij had hogere kijkcijfers vandaag. Uh, of gisteren eigenlijk. Uh, hebben jullie gekeken? Nee. nee. Kijken jullie sowieso wel eens talkshows op de late avond? Pauw Man. Uh, de wereld rijdt door ja, Paul en heel soms Pauw ja. Witteman. Hmm. Ja. Maar dan is de vraag natuurlijk. Is het goed dat er dan een, een tegenhanger van komt? Ja, het, uh... ja. Voor de mensen die beu zijn misschien. Maar ik denk dat... Ja, ik bedoel Talkshows blijven ook als paddenstoel uit de grond uh, springen. Ja. Dus ja. ja. Is het goed? Ja, ja. Nee, nee, niet. Jullie We gaan Paul ook niet direct kijken. in het programma. Ja. Dus. Maar dan Humberto Tan is toch een smaakmaker. Die kan het toch wel? Ik ben een beetje bang dat hij alleen maar over voetbal gaat praten. <laughs> hey, Humberto Tam, die, uh, die heeft uh, gewoon rechten gestudeerd. Die, die weet nou, echt heel veel. He? Die, weet, die, weet die is meer dan alleen een sportman. Dat is een beetje ja. stempel dat hij heeft. Maar ze gaan waarschijnlijk een iets luchtigere show maken. Iets wat meer RTL is dan, uh, dan, dan wat de VARA doet of wat de EO doet. Ja. Zou dat wel ja. kunnen werken? Of denk je dat Humberto over drie maanden... als de kijkcijfers toch onder een miljoen blijven... gewoon weer weggaat? Ik uh, weet het eigenlijk niet. Het interesseert me ook niet heel erg. Oh. <laughs> nee, ja. nee, ik, ja, ik, ik ben zelf... Ja, ik, ik ben zelf inderdaad wel meer van de wat diepgaandere talkshows. Ja, Ziggy maakt het ook niet. Oké, nou dan gaan we volgens mij vergeten. Ja. Nou, vergeten. Ja, als laatste. Heeft een van jullie een vriendin? Ja. En slikt zij de pil? Ja. Nou, dan vind je haar minder aantrekkelijk. En dan is zij sneller jaloers. Oh, dat is nieuw. Dat is wetenschappelijk bewezen en dan is het dus waar. Van uh, de slikken is niet best voor je liefdesleven. Vrouwen die de pil slikken zijn sneller jaloers. En mannen vinden deze vrouwen dan ook ineens minder aantrekkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, nou heb ik nu wel wat te vertellen aan mijn vriendin, vrees ik. <laughs> Heeft uh, Diederik Stapel daar iets mee te maken? Nee, nee. Ja. nee, die zat niet nee. in Groningen. Hm. Nou ja, Dit ik, soort uh, onderzoeken. Ik, uh, als ik eerlijk ben, sinds mijn vriendin de pil slikt, is ze eigenlijk alleen nog maar knapper geworden. Dat, uh... Meen je dat? Ja, dat meen ik echt. Ja. Hoe kan dat nou weer? Ja, zat dat beetje, van, ik denk dat ik zat dacht het een dat met je last zo. van acne en als uh, vrouw slik je dan gewoon de pil. En als man zit je daarmee tot je 19e. Maar als vrouw slik je dan de pil en uh, gaat dat langzaam over. En, is dat uh, zo? Ja. Oh, dus dat is, dat, echt echt, uh, maar... ja, dat is echt weer een wetenschappelijk onderzoek dat we kunnen vergeten dan. Of ga je, ja, dit ja, weten ja, vind nee, je nee, het weten en ga je dat nee. op feestjes vertellen? Dat iemand dan met een vriendin binnenkomt en zegt... Oh, we hopen dat hij niet de pil slikt. Ja. Uh. Dat is wel leuk eigenlijk. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, bepalen maar. <lacht> Jij bent niet heel indruk. Ja, <lacht> Jij nee, gaat het niet doorvertellen. Dit, uh, <lacht> ja, score weer zijn punten bij Goed, dan we, dan we gaan het vergeten. Prima. Volgens mij vergeten we hem, ja. Vergeet me ja jongens, volgens mij zijn we eruit. Maar gaan we alleen serie onthouden. Lijkt mij ja, ja, maar het beste. Ja, uh, het lijkt me ook hartstikke goed dat jullie gewoon uh, komen of doen waarvoor jullie gekomen zijn: namelijk muziek maken. Jawor. Gaat het weer net zo hard? Ik uh, nah, heb we wel nou, zin in het is iets meer beatmuziek. Uh, iets meer, meer, beat meer jaren 60. <laughs> Heel erg goed. Uh, steady New Sounds uit Zeeland. Helemaal gekomen, 2,5 uur in de auto gezeten. Speciaal voor u om uh, u wakker te houden zo midden in de nacht met uh, goede live muziek. Bassist moeten uh, weer. Uh, er een bas omhangen. Er moeten wat pedalen ingedrukt worden. Want zo gaat het hè, met live met, met, met muziek. Hij zit hier niet te laten. Zijn jullie er klaar voor? Bijna, bijna, bijna. Bijna? bijna? Ja, zeker. Steady news sounds. Radio heen. You know Jongens, lekker hoor. Steady News Sounds uh, op Radio 1 helemaal live. Jullie mogen gaan roken. Op één voorwaarde dat jullie zo nog een nummer spelen. Is het een deal? Heel goed. Heel goed. Dan uh, gaan wij nu uh, het laatste transfernieuws op het voetbalgebied uh, uh, doornemen. Want volgende week maandag dan is uh, de belangrijke dag in de voetbalbusiness. Dan sluit namelijk de transfermarkt. Het gesprek van de dag, eigenlijk de week, misschien wel de maand... gaat over de komst van Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid... voor 100 miljoen euro. Pieter Zwart van catenacho.nl die uh, geeft uh, met zijn jonge voetbalenergie het laatste nieuws... midden in de nacht. Pieter, nacht. Ja, 100 miljoen euro. Dan kan je bijna een bank voor redden als het een beetje slecht gaat. Is het niet volslagen belachelijk om zoveel te betalen voor een speler? Uh, nou ja, dat is een standpunt dat veel wordt ingenomen. Maar dan kijk je niet echt goed naar de financiële situatie van Real Madrid op dit moment. Want als je gaat kijken naar de laatste uh, zes jaar, dan heeft Real Madrid over de afgelopen zes jaar... een winst geboekt van 230 miljoen. Nou ja goed, en de kernactiviteit van Real Madrid, dat is voetbal. Dus nou ja goed, als Real Madrid denkt van dat zij de kernactiviteit voetbal kunnen stimuleren met zijn aankoop van 100 miljoen... en die kunnen ze betalen uit de winst, dan zou ik niet weten waarom ze dat niet zouden mogen doen. Dus als je het puur bedrijfsmatig bekijkt, dan, dan zeg jij het bedrijf is namelijk voetballen en je voetbalt beter met goede voetballers. En uit je winst mag je eigenlijk gewoon zoveel betalen als je denkt dat nodig is. Dat lijkt mij wel het meest logisch ja, dat, dat je Real Madrid dan als een normaal bedrijf uh, daarin gaat beoordelen. Ja. De, de vraag is natuurlijk wel, want uh, in het verleden zijn er nogal wat leningen afgesloten door Real Madrid. Ook om uh, spelers te bekostigen uh, met banken die dan weer gered zijn door ons. Er zijn vandaag nog kamervragen over gesteld door de PVV. Denk jij dat Bill gewoon met het eigen vermogen kan worden aangeschaft? Nou, dat is ook een hardnekkig uh, verhaal dat uh, Real Madrid... ...ontzettend veel schulden heeft, dat die enorm niet kredietwaardig zouden zijn. En er wordt er vaak gezegd dat ze een schuld zouden hebben van 600 miljoen. Maar dat is zeg maar als je nou ja, alle mogelijke vreemd uh, ja, vermogen bij elkaar optelt... ...dan kom je om 590 miljoen uit, met ons dus inclusief allemaal gewoon normale betalingsverplichtingen. Maar ook aan de andere kant, nou ja, weet je, te, dat je tegen elkaar kan wegstrepen... Als je kijkt naar de definitie van de UEFA, dan hebben ze een schuld van 85 miljoen, zeg maar. Dus dat is op zich, uh, dat vind ja... Vind ik nog steeds veel geld, hoor. Ja, het is, het is veel geld, maar het is voor een voetbalclub met een omzet van meer dan 500 miljoen, is dat er overzien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Heineken, die hebben een totale schuld van 31 miljard. En daar tegenover, dat is 58 van hun totale omzet. Ream en heeft dan een totale schuld van 590 miljoen, en dat is dan kunnen ze 80% kunnen ze daaruit dekken vanuit de omzet, zeg maar. Dus op het moment dat jij gaat zeggen vanuit het bedrijf, oogpunt... van, ja, Brea Madrid, moeten we geen geld meer lenen? Dat zou je eigenlijk ook uit het oogpunt moeten zeggen. Nou ja, dan moeten we eigenlijk ook geen geld meer lenen. En nee. um, um, dan over de voetballer, Bill. Want laten we het eerlijk zijn, het gaat nog altijd over een voetballer. Snap jij waarom zo'n bedrag geboden wordt voor een, een linksmidden? Van Tottenham Hotspur? Uh, nou ja, ik begrijp wel dat je uh, misschien voor een linksmidden dat geld betaalt, Maar niet voor Bill, want ik vind Bill niet van... Het niveau dat, dat, dat je er 100 miljoen euro voor betaalt. Uh, Bill heeft één seizoen meer dan negen doelpunten gemaakt in de Engelse Premier League, dat was vorig seizoen, waarvan de meeste ook nog van afstand kwamen. En dat is, nou ja, het, is, het blijkt uit statistieken dat het vrij lastig is vol te houden om structureel veel doelpunten van afstand te scoren. Want de meeste doelpunten nou, die komen van binnen de 16 meter gebied. Dus ja, waarschijnlijk heeft Bill gewoon ja, één. ...heel gelukkig goed seizoen gehad, maar om dan meteen 100 miljoen voor neer te leggen... dat lijkt me een beetje opportunistisch. Ja, maar waarom gaan ze dat dan waarschijnlijk toch doen? Nou ja, een van de verhalen die gaat, is dat uh, Real Madrid de marketing in Groot-Brittannië wil gaan uitbreiden... ...en dat ze daarvoor uh, nou ja, een, een tool nodig hebben, zeg maar, een speler waarmee ze die markt kunnen veroveren... ...zoals uh, nou ja, eerder uh, bijvoorbeeld hebben ze dan uit Turkije haalden dus dan zo'n een in top, zeg maar... Nou, die hou je dan binnen. En dan, vervolgens konden ze in Turkije hun shirtjes gaan verkopen. Ook en zo, al speelden dus die niet? Ja, ook al speelden die niet. En zo hebben ze dat met meer spelers gedaan. En dat, dat is een beetje het beleid voor Real Madrid. Dus het schijnt dat het nu misschien ook zo speelt. Een soort met tweede Beel. Beckham is het dan? Want die werd ook gehaald vanwege zijn commercie. Ja, en dat is misschien ook de reden dat, dat die transfer zo lang duurt. Omdat, nou ja, Biel was niet echt een bekende speler. Maar nu heeft heel, heel de wereld heeft eigenlijk al... Uh, ja, hebben we hebben het al maanden over Beel en dat die man ja, uh, ja straks 100 miljoen gaat opleveren, zeg maar. Maar het is natuurlijk dat ook, ook dag... vooral ja, het is natuurlijk ook nieuws omdat die 100 miljoen gaat opleveren. Ja. Ja, maar is inderdaad, de, dan is natuurlijk altijd de vraag, kunnen ze dat terugverdienen? Kijk, Beckham die had natuurlijk veel meer dan alleen voetbal om zich heen houden, hangen. Uh, um, Cristiano Ronaldo heeft dat natuurlijk ook nog altijd. Uh, Barcelona heeft iets soortgelijks gedaan met, uh, met die Braziliaan Neymar. Die, die ook een soort stijlicoon is in eigen land. Maar Bill is, wat ik begrepen heb, een, uh, een behoorlijk normale jongen uit Wales. Die uh, het liefst het weekend bij zijn ouders doorbrengt. En uh, uh, uh, eigenlijk alleen maar uh, heel hard kan rennen en uh, behoorlijk goed kan schieten. Ja, dat is inderdaad de vraag of je dat wel helemaal gaat terugverdienen. Maar tegelijkertijd hoeft de Madrid niet helemaal terug te verdienen. Omdat, na nou, de afgelopen zes jaar, kom ik dan weer op terug, hebben ze 230 miljoen winst gemaakt. Hm. Maar in diezelfde zes jaar hebben ze 477 miljoen netto verlies gemaakt op transfers. Dus nou, ja, als je transfer wegdenkt, maakt Real Madrid over een periode van zes jaar 700 miljoen winst. Dus, nou ja, weet je, dan kan je, kans op beeld van 100 miljoen kan er eigenlijk wel vanaf. Ja. Het, het, het, het, het duurt nog ongeveer een weekje, de, de, de tot de transfer deadline. Is het dan ook zo dat, stel dat Bill verkocht wordt, dat het dan een soort kettingreactie gaat opleveren? Want dan heeft het opeens Tottenham Hotspur, de, de, pluk, de ploeg waar hij nu speelt, opeens weer heel veel geld. Die gaat het weer uitgeven en dan gaat het zo opeens, als de portemonnee al getrokken wordt en het geld rondgepompt, dan komen er nog heel veel grote transfers los. Ja, dat is vaak hoe het gebeurt. En Dan zitten we in één keer zit er weer 100 miljoen in de markt. En nou ja, goed, dan uh, rollen ze dubbeltjes uh, door, door heel Europa. Mm. Nou ja, en dan gaan alle clubs die die verkopen die weer eens een keer spelen en die halen weer eentje terug. Dus dan uh, komt er eigenlijk de transfer, maar het komt dan eigenlijk voor de tweede keer op gang. Dat is iets wat je mm. vaker hebt uh, zien gebeuren de afgelopen jaren. Maar laten we dan een paar namen gewoon langslopen en dan mag jij uh, zeggen of ze weggaan en dan uh, welke club je denkt. Gewoon een beetje gissen, dat is leuk over voetbalgissen. Ja. Uh, Bill, gaat hij weg? Ja, naar Real Madrid. Wel naar Real Madrid. Oké, okay. en dan zit bij Real Madrid bijvoorbeeld Eusil en Di Maria. Worden die dan kwaad en willen die dan ook weg? Uh, ik denk dat Eusil uh, blijft. En Di Maria wel gaat, denk ik. Maar nou, nou laat ik uh, Arsenal eraan koppelen. Oké, okay, Arsenal dus. En uh, Benzema blijft hij bij Real Madrid? Ja, Benzema die blijft. Okay. Suarez bij Liverpool? Die blijft. Gaat uh, Paris Saint-Germain nog een... Uh, in, want die hebben natuurlijk de oliedollars uh, de knip trekken. Uh, nou, ik denk op, met het oog op uh, Fernandes Fairplay... Dat ze, dat ze vrij voorzichtig uh, gaan doen de rest van de transferperiode. Okay. En uh, Wayne Rooney nog naar Chelsea? Ik zie dat ook niet gebeuren. Okay. En wat gaat Tottenham Hotspur doen met de 100 miljoen die ze krijgen van uh, Bale? Uh, ze gaan uh, Lamela halen voor 35 miljoen van uh, AS Roma's een wow. Argentijnse uh, buitenspeler. Dan heb je ja, nog de... uh, geld over. Ze graag William halen, maar die is dan naar Chelsea gegaan. En nu gaan de geruchten dat ze in plaats daarvan Hulk uh, willen halen die eerder met Los Boas gewerkt heeft bij uh, FC Porto. Oké. Okay. En uh, als laatste nog uh, Eriksen al de wereld bij uh, Ajax. Ik, ja, al de wereld gaat denk ik vertrekken naar uh, ja, ik denk misschien nog uiteindelijk een. Engelse club, maar nu ligt het meest voor de hand, want uh, Atletico die heeft net Demi die verkocht aan Manchester City. En daardoor hebben die weer wat geld in kas en die willen al de wereld wel halen. Dus dat ligt nu het meest voor de hand. Ja, en, dan, uh, en Erik, zijn er dan nog als laatste? Um, ja, voorlopig denk ik dat hij blijft, want er is nog geen enkele club uh, concreet voor hem op dit moment. <laughs> het, uh, ik vind het altijd een mooi spel, dat transferspel. Bijna net zo mooi als het voetballen zelf. Zeker. Heel ja, goed. Pieter Zwart van kattenacho.nl, dankjewel. Oké. Okay. Wij hebben bij WNL een verslaggever. De jongste verslaggever van Nederland. Hij begon op zijn 16e, is inmiddels 18. Heeft net zijn HAVO-diploma gehaald. En uh, hij ging altijd voor ons op pad om dingen te leren. Vorig seizoen deed hij dat bijvoorbeeld uh, debatteren wilde hij leren... en viool spelen, tapdansen. En uh, ja... Dan, uh, dat, dat heeft hij allemaal geleerd. Dit jaar gaat hij dat ook doen. Gaat gewoon lekker een jaar verder. En uh, zo kwam hij uh, afgelopen week de 23-jarige Chesmier tegen. En die gaf hem een, uh, een cursusje sneldichten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst weten wat sneldichten nou eigenlijk is. Wat is sneldichten? Uh, sneldichten is dat je drie of, of meerdere woorden van het publiek vraagt. En uh, daar maak je binnen drie minuten een gedicht over. Kun je mij dat leren? Uh, ja, tuurlijk. Waar moeten we beginnen? Ik uh, krijg gewoon inspiratie en dat schrijf ik op. Elke zin die me opkomt. Dus als het is de lamp brandt, dan schrijf ik de lamp brand op. Als het is de koekenpan die smelt in de oven, dan schrijf ik dat op. Dus het is uh, niet echt uh, leerproces, maar ik, ik uh, probeer het uit te leggen. Je krijgt drie woorden en uh, dan heb je wel zinnen van... oké, okay, uh, als er een koekenpan wordt uh, gezegd, dan gebruik ik die zin en uh, dit en dat. Maar... Als er een koekenpan wordt genoemd, welke zin gebruik je dan? Uh, de koekmans. koekenpan smelt in de oven. Uh, het gaat in zijn werk hier. Uh... Ik ben eigenlijk eerst benieuwd... was dit gewoon dat je aan de keukentafel zat en dacht... hé, hey, ik kan heel snel een gedichtje maken, of hoe ging dat? Ik was al dichter, ik ben nu anderhalf jaar dichter. Uh, ik begon met dichten omdat uh, zij mijn gedichtjes zo leuk vonden allemaal. Maar ik weet de overgang niet zozeer tot... Uh, ik dacht gewoon, hé... Hey, uh, ik, ik probeerde gewoon op straat uh, gedichten te schrijven voor iemand. En toen kwam bij mijn idee op van, hé, hey, als ik nou woorden vraag. En toen uh, drie vond ik een mooi getal. Drie is toch drie woorden. Ik, ik ben best wel inspiratievol. Ik, ik kan dat wel uh, in drie minuten. En zo ja, uh, ben ik dat uh, blijven doen. Ik heet Rens. Als we iets kunnen maken met Rens, Leert en Radio 1 bijvoorbeeld. Wat uh, komt er hierop? op? Uh, nou, Rens, uh, rood haar, heeft een uh, gulle glimlach. Dus dat zorgt weer uh, voor Rens. Dat is een poëtische jongen die met rood haar uh, niks aantrekt van de respectloze jongeren op straat. En je uh, werkt bij radio, dus uh, niks aantrekt bij uh, respectloze jongeren op straat. Want hij werkt op de radio, hij heeft echt iets bereikt. Uh, hij is een cultureel evenement op zichzelf. En uh, wat was het andere woord? Leert. Uh, je, je groeiproces. Dus uh, rent uh, trekt niks aan. Hij zit bij de radio en hij, hij leert alsmaar nieuwe, nieuwe woorden, nieuwe dingen, nieuwe uh, complicaties van, uh, ja, van een poster. D dat is zo mooi aan dichterlijke vrijheid, want ik kan alles schrijven wat ik wil. Loopt als eigenlijk gewoon te neppen. ja. Oké, okay, ik, ik ga het doen. Uh, wat was je naam ook alweer? Chesmier. Chesmier. Um, noem uh, drie woorden en dan moet je maar even luisteren hoe ik het doe. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Um, broek, um, haar en uh, roos. Chesmier met zijn zwarte broek en zijn krullige haar. Zonder roos, maar toch een bril. Geen rode roos, maar rode lippen. Heel, Is dat een mooi gedicht? Heel goed. Ja, ik vond het heel goed, een mooi gedicht. Dus ik, ja, ik mag me nu gewoon een soort van uh, sneldichter noemen. Ja, dat mag je, ja. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. Ik Bastille, Pompey hun hit op Radio en Ik zit even te kijken op hun site. Komen ze nog naar Nederland toe? Want als je dit hoort, denk je, ja, ik wil er toch een keer heen. Uh, nee, helaas niet. Het is vier minuten over half vier diep in de nacht... Maar dat betekent niet dat de wereld stilstaat. En daarom hebben we... Het Nieuwsminuutje. Al het nieuws uit de nacht met Vera Simons. Ja, het tennis dan. De 17-jarige Victoria Duval die heeft op de US Open... voor een daverende verrassing gezorgd... door de Australische Samantha Stosur, de kampioene van 2011... in de eerste ronde uit te schakelen. Ze er drie sets voor nodig. 5, 7, 6, 4 en 6, 4. De wedstrijd duurde 2 uur en 39 minuten. En Djokovic die heeft de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de, de, de Servische tennisser. Die won in 1 uur en 22 minuten van de Litouwer, Ricardos Berankis met 6-1, 6-2 en 6-2. Het Canadese dagblad The Globe and Mail zal aanstaande maandag niet op papier verschijnen. De belangrijke landelijke krant nam die beslissing omdat er te weinig advertenties zijn voor die dag. In Noord-Amerika wordt op 2 september de feestdag Labor Day gevierd. En in een brief aan de abonnee schrijft de krant, die een oplage van bijna 300 exemplaren heeft, dat er te weinig reclameomzet is voor de editie van 2 september. Daardoor zijn de kosten voor het drukken en de dis distributie van de krant niet gedekt. De Globe en Mail verwijst de lezers door naar de online krant. En de voormalige Chica Chicago Bulls basketbalspeler Scotty Pippen... zal niet vervolgd worden na oneenigheid die, in die hij in juni... met een man in een res restaurant had. Uh, de ruzie zou zijn ontstaan omdat hij weigerde op de foto te gaan met de fan. En uh, deze 47-jarige atleet zou vervolgens in een parkeerplaats... de man geslagen en geschopt hebben. Naar voor met de politie blijkt dus dat hij niet schuldig is. En voor vandaag, ja woensdag dan, behandelt de rechtbank het verzoek van justitie... tot uitstel of afstel van de vrijlating van de veroordeelde terrorist Samir A. Die heeft in september twee derde van zijn straf opzitten... en zou daarom vrij kunnen komen. Maar justitie wil voorkomen dat hij dan al de gevangenispoort uitloopt. En het oordeel van de rechtbank laat vermoedelijk een week op zich wachten. Dat was hem voor nu. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Vera Simon. Zometeen ben je terug met het mediaoverzicht. En zometeen gaan we ook bellen met onze correspondent in Washington. Want we zijn erg benieuwd hoe er in Amerika gekeken wordt naar de situatie in Syrië. Dat zometeen, maar eerst gaan we het hebben over bejaardenhuizen. Want die zijn te vol, te duur en te lelijk. In Breda, Breda is een idee ontstaan om dit vergrijzingsprobleem een klein beetje op te lossen. Topondernemer Aad Auberg is van plan om een van de bekende gesloten koepelgevangenissen een budgetbejaardenhuis te maken. Maken. Namens uit Auburg hebben we Kees Meijer aan de telefoon. Hij weet natuurlijk ook alles van dit project. Um, meneer Meijer, nacht. Ja, nacht. Wat maakt deze gevangenis nou zo geschikt als bejaardentehuis? Nou, de accommodatie is natuurlijk al helemaal geschikt voor het ontvangen van grote groepen mensen. Alleen uh, grote groepen mensen die er niet uit kunnen. Of althans die er niet uit mogen. Uh, we kunnen dat heel makkelijk uh, omwerken naar ouderen. En waarom ouderen? Uh, er zijn hele grote groepen ouderen die uh, onvoldoende rekening hebben gehouden met uh, ja, geld opzij te zetten voor hun oude dag. Um, ja, je merkt toch heel maar, duidelijk dat ze de... uh, daar last van beginnen te krijgen. Uh, dat ze fysiek en materieel afhankelijk worden van familie. Uh, die krijgt de grootste last op hun schouders. En uh, ja, de mensen worden vaak in de steek gelaten. Blijven dan uh, ja, toch vaak alleen thuis. Uh, raken eenzaam. En wij proberen ja, eigenlijk met dit plan deze doelgroep vooral te benaderen. Dus mensen die onvoldoende geld hebben gespaard. Ook nog eens een keer last krijgen van de bezuinigingen, eh, van kortingen op hun, uh, op hun pensioen. En die bieden we deze uitkomst. Maar even voor de duidelijkheid van mij en de luisteraars. Is het echt het idee dat de oudere mensen... In... Een gevangeniscel of een oude gevangeniscel, natuurlijk wel omgebouwd... maar wel zo'n kleine ruimte komen te zitten? Ja, er is uh, 11,5 vierkante meter. Dat voldoet ook aan de huisvestingsnormen. Uh, we kunnen maximaal in zo'n ruimte twee mensen plaatsen. Het kan ook zijn dat je alleen gaat voor zo'n uh, Maar twee ruimte, maar mensen op 11 vierkante meter kwijt. mag gewoon? Ik We vind het proberen toch klein. het dus uh, met, uh, ja, de, de, met meer beperkte ruimte... en ook uh, via automatisering uh, door een, uh, nieuwe technieken toe te passen. Um, domotica heet dat dan. Hè? Uh, dus dat je uh, mensen ook in staat stelt uh, om um, ze... Ja, om faciliteiten te krijgen zonder dat er andere mensen bij aanwezig zijn die dat uh, zouden moeten uitvoeren. Ja, en met uh, die gezamenlijke maatregelen de denken we dat we uh, ja, voor 29 euro iemand per dag zorg kunnen aanbieden. Basiszorg, waar ze anders meer dan 65 euro per dag voor moeten betalen. Ja, en uh, u kunt het zo budgetmatig doen omdat er dus op een kleine ruimte um, uh, dan geleefd moet worden door de aandacht. Ja, precies. Uh, het is dus een kleine ruimte die beschikbaar uh, is. Er kunnen 900 mensen in die gevangenis. Dus als je dus uitgaat van twee personen per kamer. En uh, nou ja, we denken best dat er zoveel behoefte aan is dat we dat ook wel vol kunnen krijgen. Maar ik kan me zo voorstellen dat er heel veel uh, mensen zijn die hun. Eh, ...vader of moeder die op leeftijd is... ...niet op 11 vierkante meter willen laten zitten. Is het echt nee, zo schrijnend dat dit moet? natuurlijk dat je dan zelf in de mantelzorg ervoor moet gaan zorgen. Nu is het zo dat je dat ook kunt doen, zelfs op afstand. Maar u zegt, een er een is behoefte? Een systeem aanwezig, eh, wat ook al in de gevangenis gebruikt wordt. Dat gaan we dus nu eh, gewoon weer toepassen om mensen die in de kamers liggen ook te observeren. En uh, ja, dat kan ook uh, ingekeken worden door de mensen thuis. We kunnen een verbinding maken. Dus je kunt met moeder of vader de hele dag door communiceren als je dat wilt. Ja, maar u zegt dat de, de, de situatie is zo schrijnend dat je dus ouderen eigenlijk op gevangeniscellen moet zetten... omdat ze te weinig geld hebben om een normaal thuis te betalen. Nou, we zetten ze niet in de gevangenis. Nee, uh, ze zijn we natuurlijk vrij veel de maar... ruimte van een gevangenis voor woningen. Ja. En het mooie van die uh, gevangenis is ook... dat ze in prachtige buurten zitten midden in de stad. Uh, ouderen kunnen er gewoon in- en uitlopen. Uh, er is erg veel vertier in die omgeving. De bereikbaarheid is goed. Dus uh, we denken dat we een schot in de roos hebben gevonden. Ja, uh, nu zag ik vandaag toevallig op Twitter Lilianne Helder van de PVV. Tweede Kamerlid erover twitteren. Ja. Die zegt gedetineerden naar buiten of in luxe gevangenissen. En uh, onze bejaarden moeten in een afgedankte gevangenis zitten. Ja, het ligt eraan hoe je dat interpreteert. Uh, die, uh, kijk, het is sober. Absoluut zo. Uh, maar we zitten dus met een groeiend probleem. Uh, de meeste mensen denken nog steeds, als ze met pensioen gaan, dat ze 70% van hun laatste verdiende loon overhouden. Nou, je mag blij zijn over een jaar of tien dat dat uh, nog 40% is. En uh, ja, de kosten worden steeds duurder. Dus we doen het voor mensen die uh, ja, ook echt geen geld meer ervoor hebben. Als je dat niet wil, dan kun je zelf wel uh, een redelijke financiering, uh, ja voor elkaar krijgen door vroegtijdig met sparen te beginnen... met je pensioen te beginnen. Ja, en dan ben je ingedekt. Uh, Liliane Helder is dus niet heel erg positief over dit project. Heeft u al wel uh, goede reacties gekregen In zijn animo, denkt u? Om nou, echt mensen wat we te plaatsen? doen is, uh, we zetten het uit. Het is een plan en we verwachten ook veel negatieve reacties... omdat het natuurlijk altijd even wennen is als je met een nieuw idee komt. Het is een raar idee ook, hè? Een die oude gevangenis. Met, met uh, je, gaat, uh, je gaat het automatiseren. Dus ik denk dat het nogal nieuw is in Nederland. Zoiets kan nooit vanuit de overheid komen, want die zal dat nooit doen. Dat moet echt vanuit de private sector, de commerciële eh, bedrijven komen. Mensen die durven te ondernemen. Ja, en eh, we gaan kijken of er draagvlak voor is. Wij zijn ondernemers. We zijn niet mensen die verstand hebben van zorg. Maar die verzamelen we om ons heen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen aanbieden. Ja, heeft u al enig idee wanneer de, de eerste ouderen kunnen intrekken? Nou, de gevangenis uh, die wordt nog gebruikt als gevangenis tot en met 2016. Dus in 2017 is hij leeg. Het hangt er een beetje vanaf. En dit is de eerste fase wat voor draagvlak we hebben voor het idee hoe snel we tot een uitvoering kunnen komen. Afspraken, financiering en dat we kunnen gaan verbouwen. Ja. Het is dus nog een uh, idee, en uh, ik wens u heel veel succes met het uh, realiseren van het project. Het zal een mooie proef worden om of... te ja, kijken of dit, terug, uh, of dit uh, gaat uh, werken. Kees Meijer da van de Oudborg Groep, dank u wel. Dag. Het is uh, bijna kwart voor vier, midden in de nacht. U luistert naar uh, Radio 1, dat heeft u ongetwijfeld door. Nog steeds wakker van Omroep WNL. En uh, daarin hebben we altijd een mediaoverzicht zitten. Vera Simons heeft alles bekeken wat er op televisie was, zo vlak voordat het nieuwe televisieseizoen begint. En. Ja, ik een, dacht, geef het een cijfer, televisieavond. Ja, het, het was heel vermakelijk. Ik denk okay. toch zeker wel een, een, een dikke acht. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik, heb hem, ik dacht, een mediaoverzicht, ik kan het ook gewoon heel kort en snel samenvatten. Want um, de eerste serieuze televisie, ik, ik had net allemaal lacherig over uh, Britt en Imke en zo. Maar bij Knevel van van der Brink was het dus die eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Lilian Jans, de gast. Uh, ik zal het interview even samenvatten. Uw vader was vandaag op de radio en die noemde u de koningin van de SGP. Zo? Ja. Voelt u zich ook zo? Nee. Duidelijk antwoord. Aan tafel ook andere gasten die druk met elkaar in uh, verhitte discussie gingen. Blij dat u niet haast politiek uh, hoeft te doen uh, nee, voorlopig. Nee, wat dat betreft hou uh, me maar even in de Zeeuwse klei. Ja, daar hield ze zich dus een beetje afstandelijk van. En heel Nederland is natuurlijk benieuwd hoe de SGP-mannen gereageerd hebben op dit nieuws. Heeft u inmiddels uh, reacties gehad van bijvoorbeeld, wij noemen de voorzitter van de SGP, Maarten? De... Nee. Ik heb alleen in de krant gelezen dat hij het accepteert. Toch een beetje lullig, hè? En heeft u uh, een bloemetje gehad van uh, Kees van der Staaij? Nee. O, oh. Wat heeft u wel van hem gehad? Niks. Ja. Het wordt er niet bepaald gezelliger op en vervolgens leest Knevel het bewuste artikel uit de Bijbel voor waaruit zou blijken dat vrouwen helemaal niet in de politiek thuis horen. <laughs> toch, Lilian? Ja, daar zit u. Ja. ja. Ik ben het daar dus niet mee eens. Ja, daar zit ze dan als vrouw zich te verdedigen bij Knevel van der Brink en ik vind toch wel dat ze het goed doet. Ja. Heeft u niet uh, een beginselprogramma ondertekend? Nee. Of oh, niet? Hoeft dat nee. niet? Ik, eh, ik heb verder nog nooit papieren gekregen, eigenlijk. Ik draai net <tiedacht> de samenwerking bij de secretaris, het is geregeld. Nou, ik denk dat de conclusie is dat al die mannen... die al bijna 100 jaar moeilijk doen over vrouwen... die niet op de lijst mogen, toch, eh, dat het toch eigenlijk gewoon heel eenvoudig blijkt te zijn. En bij de nieuwe avondshow RTL Late Night was Frans Bouwer te gast. En zo'n tafelgast wil je dan eigenlijk toch betrekken bij het gesprek... zelfs als het over Syrië gaat. Nou, ik denk dat iedere Nederlander dat wel volgt, dus ook Frans Bouwer. Frans Bouwer zingt wel levensliedjes, maar dat is natuurlijk niet zo dat je in krant leest. Nou, wat vindt Frans Bouwer van het nieuws dan? Ik vraag me af hoe jij dan daarnaar kijkt. Met afschuw natuurlijk. Ieder de normaal denkend mens ziet dat dit niet kan. Maar goed, ja, geweld is, is ook niet een gepaste oplossing. Dat ontstaat ook wel allerlei narigheid van. wat is hier een gepaste oplossing. Ja, ik, ik, ik zou het er zoveel Nederlanders eigenlijk niet weten. Ja, een antwoord waar we heel veel aan hebben. Een ander onderwerp dan de economische crisis. Wat heb jij voor het laatste subsidie gevraagd, Frans? Ik heb hem nog nooit uh, subsidie <laughs> gevraagd. <laughs> heb je die nodig, hè? Ja, ja, hij, is zo normaal. hij is zo normaal gebleven. Ja, maar het is ook heel leuk, want hij blijft gewoon antwoord geven. Dus het volgende onderwerp was het huidige politieke klimaat. Nou, ik heb een aantal vrienden die daar heel erg mee bezig zijn. Oh, okay. En ik denk gewoon dat het heel moeilijk is... om nu een klip en klaar antwoord te, te geven op een crisis. Die continu verandert. Dus uh, ik denk ook dat de, de beste stuurlijnen ook uh, de wal staan. We weten het allemaal beter. En eigenlijk, aan het eind van de rit, weet niemand het. Ja, dan klinkt hij toch een beetje als de nieuwe huisfilosoof van RTL Late Night, als je naar mij vraagt. Wat, wat er nodig is, is gewoon hoop en vertrouwen in wat er is. Heef, heeft het oh, hij, is. hij heeft ja, wel, geprobeerd, maar, Rutte geprobeerd. Hij Ja, maar ik denk dat we daar ook met z'n allen een beetje aan moeten vasthouden. Uh, ik, ik denk dat er genoeg verstandige mensen zitten die daar uh, jarenlang voor hebben geleerd. En ik denk gewoon dat we gewoon als Nederland ons daarachter moeten scharen. Nou ja, de boodschappen van de volkszanger is duidelijk. Ik weet ah. niet of jij nog iets aan toe te voegen hebt. Nou ja, ik, als ik het eens hoor, dan wil ik hem een keer in weten of vergeten hij hebben. En dan nemen we het nieuws van de dag door en dan uh, klinkt het, als het leuk. Plan. En ja. dan gaat hij muziek maken. Ah, we dat is dan dat dan een iets... goed plan? Uh... Misschien, dan gaan we aan onze lijst gaan een keer vragen. Uh, Steady News Sounds is vandaag bij ons in de studio als uh, uh, band. Denk ik weinig inspiratie gehaald uit het leven en het oeuvre van Frans Bauer? Heel veel. Heel veel. veel. Uh, Oké, okay. dat gaan we allemaal terug horen in het laatste nummer dat jullie live gaan doen hier op Radio 1. Ik vind even niet met, Man, man, ja. <laughs> Treurig applaus dat jullie ooit gekregen hebben waarschijnlijk. Wel uit een oprecht hart. En iedereen die uh, luistert, die klapt ongetwijfeld mee. Jongens, wat ontzettend lekker dat jullie in die studio stonden. Want ongelooflijk veel energie. En uh, uh, kom op gezellig aan tafel zitten. We willen nog met jullie verder praten. Wacht, alleen. Ik wil Ziggy alleen nog één klein beetje horen spelen... met dat één apparaatje dat je vandaag niet gebruikt hebt. Oh, maar wat je wel, wel oh, nee. gebruikt. Maar je vindt hem heel stoer. Dus dan mag je dan nog laten horen. er zijn heel veel pedalen, heeft hij. Maar er is er één en dat maakt heel gek geluid. Ja, okay, wacht. Als je daar een beetje iets mee kan spelen. Ja. Ja, nou, jullie mogen vast zitten. Sterry Sounds uit Zeeland. Dus maar maar uh, gewoon zachtjes op de achtergrond uh, verder terwijl ik met je bent en mate aan het praten ben. Kan dat? Okay. Ja, maar dat is. Uh, lastig, of gaat het hard? Uh, dat is lastig. Uh. Ja, het is een soort. Even, uh, Bij uh, iedereen. Dat vindt, en dat vindt hij dan een mooi speelgoed, hè? Ja, het is het ook. Ik ja. ja, zo blij. Ja, zijn jullie altijd zo energiek uh, om uh, tien voor vier s'nachts? Mm, Alleen bij jou. <laughs> ik ben heel sympathiek. Dat dus is dus maar één keer. Maar jullie, zeiden, ja. jullie spelen altijd s'nachts, heb ik gehoord. Nou, de radio we, sp we, sp ja, we spelen vaker in Hilversum, inderdaad. Ja. Uh, dat is nu de 65 zesde keer dat we in Hilversum. Uh, wat mogen doen op de radio. Ja. En dan is elke keer inderdaad uh, midden in de nacht. Dus, uh, maar wanneer ga je dan een keer overdag spelen? Ja, we hebben het een keer beter gezien. We hebben het daglicht dat. gezien bij 3FM. Ja? Heel vroeg. Maar dat was heel <laughs> vroeg. <ook. laughs> <laughs> en zo gaat het <laughs> langzaam een stapje omhoog en een stapje omhoog. Is dat echt ook het doel om uiteindelijk verder te gaan met zo'n beetje. en dan wereldwijde faam te krijgen? Dat wil iedereen natuurlijk. Ja, maar gaat het lukken met Steady New Sounds? Het, het toch wel als dat al, lukt, en... uh, heel graag. Ja. Ja. Nog meer hits schrijven? Ja. Nog meer. ja Wie ja, schrijft ja, de hits nou, eigenlijk <laughs> bij jullie? Ik, ik, ik schrijf uh, over het algemeen de nummers. En we, we maken dat met z'n allen. We componeren dat met z'n allen. Dan weg, nee, okay. uh, laat het zo zijn. En de Pop NL Awards. 31 augustus ja. spelen jullie. Ja. Uh, kunnen we daar nog heen als uh, mensen het willen zien? Het is helemaal gratis. Ja. Helemaal gratis. In de ja. Melkweg ook? Ja. Is er of in de ja, ja, Melkweg aanstaande zaterdag. Je moet alleen ja. even kijken hoe je Amsterdam inkomt, want het is natuurlijk ook de uitmarkt. Dus, uh, ja, we spelen dus... kwart over zeven. Dat is tweede op de avond. Ja. Dus in de oude zaal. Maar wel heel gaaf. En alles na te lezen op? W.st.nieuwssounds.com Jullie denken goud. Jongens, echt super bedankt dat jullie in onze studio waren en uh, helemaal op weg naar uh, Zeeland te ja. komen. Je denk mijn dag ligt wel weer aan, ja. Nou, we gaan nu eerst slapen bij mij thuis in uh, Utrecht. Oh, okay. en dan. Uh, in uh, Eindsgenochtend. Ze, <laughs> Ze scheiden daar onze wegen. <laughs> hey, jongens, dankjewel voor Goed. jullie komst. Jullie ook Het uh, lijkt er sterk op dat we de komende week veel over Syrië zullen praten. Echt totaal iets anders. Uh, maar dat blijft uiteraard uh, niet slechts tot Nederland beperkt. In Amerika zit onze, onze correspondent Wouter Zantingen ook boven op het nieuws. Wouter, goedendacht. goedenacht. Goedendacht. Ja, ik las vandaag dat Obama nog deze week een beslissing gaat nemen over het uh, eventueel vergelden van uh, de chemische uh, aanvallen. Is dat groot nieuws in, uh, in Amerika? Uh, ja, dat is absoluut groot nieuws. Maar is dat ook het grote nieuws van de dag? Of uh, is het, leven de Amerikanen minder mee met, uh, met Syrië als dat wij het misschien in Nederland doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het grootste nieuws hier nogal dat is. Uh, het voormalige Disney-sterretje Miley Cyrus, die tijdens de mtv een uh, uh, naast tegen een teddybeer komt te rijden. Uh, dat is hier vooral het nieuws. Maar ja. uh, er wordt wel steeds meer over gepraat, ja? ja nee, ik zit uh, toevallig naar CNN ook te kijken op een scherm boven. En er wordt inderdaad over Miley Cyrus gepraat. Maar uh, Syrië ja, komt ja. dan op, op, een, op een goede uh, tweede plek. Um, uh, uh, natuurlijk verschrikkelijk uh, wat daar gebeurt. Um, uh, maar wordt het wel echt op de voet gevolgd door alle nieuwszenders? Wat daar gebeurt zo gedetailleerd als uh, zo mogelijk is? Wat is het laatste nieuws uh, bijvoorbeeld uit wat er nu in Amerika rondgaat? Ja, goed, dus nou goed, er staat natuurlijk nog niet uh, vast. Maar de contouren worden echt steeds duidelijker. Uh, volgens uh, bronnen dicht bij het Witte Huis zal de uh, aanval inderdaad waarschijnlijk donderdag losbarsten. Het gaat uh, drie dagen duren. En het doel wordt uiteindelijk dus niet om uh, uh, Assad uit zijn uh, macht te krijgen, maar eerder om uh, ja, hem te laten merken... dat het gebruik van chemische wapens onaanvaardbaar is. Dus eigenlijk een strafexpeditie. Ja. En het doelwitte wordt dan een uh, militaire regeringsgebouw. Ja, en uh, dat blijft ook zo, denk je. Tenminste, dat heeft Obama natuurlijk altijd gezegd. We gaan niet daar een grondoorlog beginnen. We gaan niet proberen uit, uit, uit het, het centrum van de macht te halen. Denk je niet dat zo'n vergeldingsactie tot meer dan misschien wel moet leiden... om uh, de Syrische bevolking te helpen? Uh, ik denk dat Obama graag de Syrische bevolking wil helpen, maar ik denk dat hij dat niet gaat proberen. Uh, deze actie is uh, heel erg niet populair bij de Amerikaanse bevolking. Slechts 9% is voor ingrijpen in Syrië. Uh, zelfs, zelfs, als, hij... zelfs als het bewijs er is wat Amerika zegt dat, dat, dat die chemische wapens uh, gebruikt worden. Ja, de Amerikaanse bevolking is helemaal moe van uh, ingrijpen en van militaire acties in het Midden-Oosten. Uh, ik, ik denk dat Obama vindt dat hij wel moet ingrijpen, omdat hij al eerder niet heeft ingegrepen tijdens chemische aanvallen. En hij heeft altijd gezegd. Dat dat zijn red line was. Uh, vergeet ook niet hè, dat Obama uh, een, een punt wil maken tegen Iran. Iran heeft een hele grote invloed in Syrië op dit moment. En uh, de, uh, ja, door niks te doen laat hij eigenlijk uh, uh, Iran ook zien dat ze uh, verder kunnen gaan met, de, met het opbouwen van hun nucleaire uh, Dus Obama vindt dat hij hier een punt moet maken, maar hij wil het echt heel duidelijk uh, op, ja, slechts een paar dagen laten duren. Ja, denk je dat hij spijt heeft gehad van die ene uitspraak waar zo vaak gerefereerd wordt, eh, zodra chemische of biologische wapens worden gebruikt, dan is dat de rode lijn en dan moeten we wel. Ja, ik denk dat hij daar wel spijt heeft van gehad. Uh, niet deze per se dat hij daar niet mee eens is, maar omdat het in de echte wereld blijkt dat dit soort moeilijke uh, dingen vaak uh, moeilijke wijze zijn van heel ver afstand. Wat het nou echt gedaan heeft. Uh, toen de eerste keer de kleine chemische aanvallen werden gedaan, uh, volgens de Amerikaanse regering uh, zegt ze nu dus dat het bleek dat. Uh, ze nu wel zeker weten dat Assad het was en dan eigenlijk was dat Assad aan het kijken, was, nou kan ik daarmee wegkomen als ik dit op kleine schaal doe en dat hij daarmee dus op grote schaal doet. En uh, ja, dus Obama heeft op zich wel spijt van dat hij dat heeft gezegd. En misschien heeft het spijt dat hij toen niet heeft ingegeven toen het nog wat kleiner was. Ja, uh, maar misschien was het ook anders geweest dat als hij het niet gezegd had, dat hij dit alsnog uh, moest ingrijpen. Het, het is wel wereldwijd gedragen dat er iets moet gebeuren aan staten die chemische wapens gebruiken, zeker tegen hun eigen bevolking. Het heeft niks met, met, met, met oorlog voeren of met uh, de defensie te maken. Of Absoluut. leeft dat minder in, in Amerika die, die die opinie? Want dat nee, is wel nee, wat nee, ik in Nederland ik proef. Wel. Zeker weten wel, uh, het is ook zo dat al uh, dit is een van de oudste uh, wetten uh, van de oorlogsvoering. Zo, zoals nog van de uh, 1899, geloof ik, in de Den Haagse conventie. werden chemische wapens al verboden. Uh, uh, en het, ja, het is een heel belangrijk deel van, van, van de wet, omdat het zo verschrikkelijke wapens zijn. omdat ze uh, uh, geen uh, onderscheid maken tussen, mensen, tussen, tussen soldaten en, en, en, en de gewone bevolking. En uh, ja, inderdaad, uh, wat je ook ziet is dat is grote steun is bij heel veel landen in het westen, van, uh, van Turkije tot, tot, tot Engeland tot, tot Frankrijk. Uh, zelfs Duitsland uh, heeft laten doorschemeren dat we er dan erheen zijn en ook inderdaad de Verenigde Staten. Je ziet wel een hele grote duidelijke coalitie, die vindt dat er ja. wel iets moet gebeuren. Maar Nederland, die, die zegt daarin, laten we het vooral nog wachten op wat, wat, waarmee de VN komt en laten we dan het via de VN regelen. Heerst die opinie ook nog in Amerika of zijn ze het vertrouwen helemaal kwijt in... Uh... De VN. Nou, twee redenen waarom absoluut niet. Ten eerste hebben de Amerikanen betere inlichtingen die ze nog niet willen doorgeven aan het publiek, maar ze zeggen dat ze zeker weten dat het Assad is. En ten tweede is het ook wel de juiste strategie van Assad. Assad hoopte eigenlijk dat het dan gewoon lang genoeg duurt: hè, dat het allemaal door de VN moet en dat er weer over wordt gepraat. En dan gaat de, Rusland heeft al beloofd dat ze flink gaan tegenwerken. En dat het dan zo lang duurt dat de situatie op de grond dan al zo is veranderd, dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om maar nog iets tegen te doen. En uh, ja, Amerika wil gewoon niet, of Obama wil in ieder geval niet dat, dat uh, Assad in de weg komt... en daardoor die hij direct ingaat. En zo wordt uiteindelijk uh, Amerika, of ze nou willen of niet... toch weer in een langlopend conflict gesleept. Ja, dat, is misschien de, de, de, de, dat roep je over jezelf af als je de machtigste van de wereld bent natuurlijk. Ja, dat is absoluut. Iedereen kijkt naar de VS als er zoiets gebeurt. Uh, ja, dat, dat krijg je inderdaad als machtigste land. Maar Obama gaat dit niet laten escaleren, hoor. Dat, dat, daar kun je echt wel zeker van zijn... Hij heeft heel veel plannen die hij nog wil bereiken op het binnenlands gebied. Uh, dit wordt uh, twee, drie dagen en dan is het klaar. Tenzij okay. natuurlijk Assad verder gaat met het gebruik van chemische wapens. Maar hij wil gewoon Assad laten zien, uh, als je chemische wapens gebruikt, dat kost jou te duur. Uh, <laughs> niet uh, spotten om, met Amerika. Uh, ja, en uh, gewoon het is niet handig, want uh, het levert je minder op dan dat je ervoor terugkrijgt. Dat het gewoon een calculatie wordt ja. voor hem en andere dictators. Wouter Zantingen... Want er is Wouter Zand, we moeten helaas afronden. Onze correspondent in Washington, dankjewel. Graag gedaan. Uh, het is bijna vier uur. Ik stop ermee, maar geef het stokje met liefde en plezier over aan Martijn Middel en Robert Smit. Robert, yes. gaan jullie het ook over Syrië hebben? Ja, we gaan het heel lang over Syrië hebben. Het laatste uur tussen vijf en zes hebben we Dick Leurdijk in de studio, VN-expert en gespecialiseerd in internationale crisissituaties. Die gaat ons alles vertellen over de situatie. Nog ja. steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.